Goedenavond, ik ben Felicia en dit is het nieuws van NOS op 3. Op meerdere plekken in Rotterdam zijn de schietpartijen herdacht. Gisteren schoot een geneeskundestudent in het Erasmus MC een docent neer. Imke studeert daar ook. Zij rende de dader tegemoet toen ze wegrende. Op een gegeven moment ben ik met mijn vriendinnetje naar boven gelopen... niet wetende dat we daarmee eigenlijk recht zijn kant op liepen. Um, hij was naar ons aan het roepen en schreeuwen dat we weg moesten wezen... en of we idioot waren dat we nog in het EMC waren. Um, dus waar, daarop zeiden we tegen hem dat we niet wisten waar de no nooduitgang was. Um, en toen trok hij een wapen en heeft hij uh, nou, dat op ons gericht. En vervolgens is hij... Uh, ja, bommen denk ik. Of in ieder geval als je brand gaan stichten in het, uh, in het onderwijscentrum. Eerder die dag schoot de dader zijn buurvrouw dood. Haar dochter kwam daar ook bij om het leven. En er is nieuws over deze rapper. Oh bijna 30 jaar na de moord op Tupac Shakur heeft de politie in Las Vegas een verdachte aangehouden. Het gaat om de inmiddels 60-jarige Dwayne Davis die in het verleden meerdere keren heeft gezegd dat hij in de auto zat van waaruit Tupac werd doodgeschoten in 1996. Dat gebeurde op de strip van Las Vegas. Tupac was toen 25 jaar oud. De politie heeft nog niet bekendgemaakt waar ze Davis precies van verdenken. Later vandaag wordt de officiële verdenking openbaar gemaakt. En de meeste mensen hebben heel wat over... voor een groen, glimmend en gezond stuk gras in de tuin... Maar in sommige regio's van de wereld is het zo droog dat al het water gespaard moet worden. In Zweden zijn ze daarom begonnen met een prijs voor het lelijkste gazon, zo bruin en verdord mogelijk. Dit idee kreeg navolging in bijvoorbeeld Canada. They're encouraging residents to snap a picture of their slightly dehydrated lawns and send it into their local municipalities that are taking part in the competition. De winnaar van het lelijkste gezon in Zweden was erg blij met de prijs en het mooie, hij had er niks voor hoeven doen, zei hij. Dan nog het weer vanavond klaart het verder op, morgen droog en flink wat zon en het wordt 19 tot 22 graden. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de AWB. Geen bijzonderheden op de weg op dit moment. En tot zover de AWB verkeersinformatie. Zin in Zandvoort is Zin in ZFM. Met nu het weekend in. Je luistert naar Jelmer en de M&M's elke laatste vrijdag van de maand bij ZFM Zandvoort. I wouldn't start a fight You yeah, right. could have my liquor Take my dinner, take my fun My birthday cake, my soul, my dog Take everything I love But oh, one thing I'm never gonna En we zijn er weer in het tweede uur van Jammer en de M&M's. Ja. En uh, daar gaan we weer van start met zoals traditioneel het Zandvoorts kwartiertje. Maar eerst, we hadden natuurlijk eigenlijk al besproken hoe de zomer voor iedereen was. Maar hoe is uh, weer de eerste uh, werkmaand van het, uh, van het jaar voorlopen, namelijk september? Uh, als een werkmaand. Uh, het is eigenlijk wel, uh, wel goed gegaan. Uh, we komen een beetje nog, uh, waar ik werk tenminste, een beetje langzaam maar weer op gang naar de rustigere zomer... Dus het gaat weer een beetje beginnen en dan, uh, nou ja, dan weet ik zeker dat het uh, nou, over een paar weken, tot en met de kerst, weer een vliegen is, maar juist wel lekker. Ik vind het ook heerlijk, lekker een regelmaatje bouwen. Ja, lekker, uh, hoor. Ja, absoluut. Nou ja, voor mij met werk kachelt het gewoon lekker door. Maar uh, op zich relax. Op zich, ik, ik hou van werk, ik vind werk leuk. Ik vind het raadswerk leuk, ik vind mijn onderneming leuk. Dus ik ben een, uh, wat dat betreft wel een gelukkige persoon. Ja, en nou ja, ik uh, ben ook helemaal gelukkig, namelijk mijn minor filosofie religie en spiritualiteit die ik nu volg. Ja, dus hoe bevalt dus een dat? Een half jaar even iets anders. Ja, heel mooi. Ik leer hele leuke en mooie mensen kennen. En uh, dat is gewoon heel fijn. En uh, je leert ook, ook ineens wat anders. En ik was ook een beetje klaar met mijn studies journalistiek. Dus dan is het fijn dat je een half jaar de ruimte krijgt om, uh, om even iets anders ja. te doen. Dus dat uh, bevalt heel goed. En ik kan nu voor het eerst van mijn leven mediteren. Fascinend. Mediteren? Ja. Oké, okay, welk beeld heb jij bij mediteren? Dat wil ik nu even weten. Uh, benen in een kleermaker zit, handen in zo. En dan dat je zweeft boven een yogamatje. <laughs> dat is, dus, dat is dus niet zo. Maar dat ga ik je straks nog even uitleggen. Ik wel. Leer jij hoe dat eens, moet? Ik ben nee, niet, het eens met jou maar dit keer. Mediteren, mediteren is echt, heeft echt een heel nuttig doen. Maar we gaan het zo van jou maar horen. Mediteren heeft verschillende vormen. Bijvoorbeeld... Ja. Het kijken naar een kaarsvlam, dat kan voor sommige mensen ook mediterend werken. Het gaat erom ja, een okay. bepaalde... Ik snap wat je bedoelt hoor, als je maar als jij zegt mediteren, is dat het eerste wat bij mij naar binnen komt. Ja, Wie ook ontwijnt. stokjes, kaarsen en een guy ja. die met zijn benen ja, op ja, elkaar het het idee, het idee van mediteren, zoals, zoals Jan het bedoelt, is gewoon even bewuste dat pauze jezelf voor kan. jezelf inbouwen. En dat jezelf voelen hè? en even, even aarde met jezelf gronden. Maar ik moet zeggen, ik ben het eens met wat. Mick, mijn eerste gedachte was ook wat Nicky zegt, maar nu ik het zo hoor, ik geloof dat ik het verkeerd heb. Dat kan ik ook toegeven. En wat he? het ja. dan ook bijvoorbeeld mediterend is, en dat werkt het best op blote voeten. Maar ook als je buiten gewoon loopt, of door een schoolgebouw loopt. Om gewoon bewuster je voeten neer te zetten en weer op te tillen. Ja. Dat zijn ook vormen van... Mening. Weet je wat ook leuk is om je bewust van te zijn? Of naar de wolken dat kijken. Je vanaf nu, vanaf het moment dat je dit hoort... haal je bewust adem. Dus ben je bewust van elke in- en uitademing die je doet. En, en je voelt zo... je wimpers knipperen. Dat, dat is ook heel zo... rustgevend als je daaraan denkt. Vooral niet denken aan, aan je wimpers... waarmee je nu moet knipperen de hele tijd die urge... en het in- en uitademen. Wat deed je nou? Dat was uh... het effect. Daar werd ik heel onrustig van. Niet ja, mediteren, dus dat weten nee, meer. Niet, nee. je weet je wel. Nee, absoluut niet. Je bent nu ook bewust van al de kriebeltjes op je lichaam? Sure. Alles. Oké, okay, hou maar op. Dus, tot <laughs> Begin zover. Misschien jeugd krijgen, Mirko. Er zit een spin op je haar. Ah, ah, ah. <laughs> Blijf je er echt En je bent te... ook bewust van alle kleding die jouw lichaam raakt. Oké, okay, oh. okay. stil maar gewoon. <laughs> beeld, we snappen dit, hem. Dit, <laughs> dit beeld wilde ik nou net niet neerzetten. Dus wat wij net hebben gedaan is compleet ja. complete Hij doet de minor mediteren, hier jij niet. Nee, dit is precies het omgekeerde wat ik nu doe. Ik probeer vooral neurose op te wekken. Maar ik, we gaan verder. Neurosen. Neurosen. Neurose. Oh. dwangneuroses is bijvoorbeeld dat je drie keer checkt of je de deur hebt dicht gedaan. Dat is heel gezellig is dat. Oké, okay. oh, uh, ja. Maar we gaan even naar een zandvoorts kwartiertje, Mike. Uh, ja, want het eerste item, nou ja goed, er staat dan hier dan in een artikel van vorige week. Want uh, nou ja, de vernieuwde regenboogbogel, ja die is gisteren teruggekeerd uh, bij uh, Paviljoen Ons. En uh, nou ja, we hebben natuurlijk een fantastische DJ daar gehad. Ja, DJ Jellybean, hij staat daar gewoon hier ook weer achter de knoppen. Het, uh, ja, was dat, een, was, uh, dat was ik. En het is wel leuk om daar wat context bij te vertellen. Want iedereen denkt bij een regenboogboren, ook, oh, dat is uh, alleen maar voor een bepaalde groep. Nou, zo is het natuurlijk ook ontstaan. Hè? Een beetje het netwerk bouwen. En uh, mensen binnen Zandvoort leren kennen van allerlei leeftijden. Die gewoon uh, graag een moment in de maand wilden. Dat hebben we dan de laatste donderdag van de maand bestaat al ruim drie jaar. Uh, dat we gewoon een gezellig borrel, drankje met elkaar hebben, hapjes en zo. Vaak ook eten gezamenlijk achteraf. Dus het heeft echt een mooi uh, ritueel. Zeg maar. We dachten laten we de versies wat oppimpen. Door vier keer per jaar uh, muziek en live uh, DJ erin te brengen. Om ook wat verjonging in het publiek. ...aan te brengen, maar vooral ook nieuwe mensen te trekken... ...en gewoon te zeggen van... ...hier, wij faciliteren één keer per maand op donderdag een leuke avond... ...en dat is gisteren zeker geslaagd... Dus de 30, 35 mensen kwamen erop af... ...en ik zag zeker 12 mensen die ik nog nooit zag... ...dus dat is best, uh, best mooi voor een borrel, toch? Ja, ik moet zeggen, ik ben er dan inderdaad even... ...het eerste half uurtje even gewoon langs geweest... ...om eventjes uh, naar jou te kijken, naast de DJ-set... ...en ook uh, een beetje te supporten... ...nou goed, ik vond het eigenlijk al een goede sfeer... Um, ja, dus uh, nou ja, misschien uh, de volgende keer uh, toch wat langer blijven. Ah. Ja, en dat duurde tot elf uur. En de bedoeling was eigenlijk half elf. Dus je bent ook niet de hele avond kwijt. Nee. Perfecte combinatie dus. Klinkt in ieder geval goed. Ja, ja. ja leuk om de volgende keer weer bij te zijn. Ik, ja, ik heb weer nog gemist als DJ uh, Jellybean Bean. Ja. Dus, ja, je hebt echt wat gemist hoor. Nou, dat ja, wel leuk. Ja, dat, dat is echt een leuke leuke borrel gister. Dus ik ga de hm. volgende keer weer heen. Uh, Oké, okay, uh, dan gaan we even vooruit kijken. Want in uh, de decembermaand komt het natuurlijk ook weer aan. En dan kunnen we... Nou, dat vind ik eigenlijk wel leuk om dit jaar weer een keer te gaan doen. Gewoon voor de grap. De ijsbaan in Zandvoort komt natuurlijk weer terug. En dat vind ik altijd zo'n zo mooi iets. Als zeg maar, die wordt gebouwd. Dan heb je het gevoel, oh ja, de decembermaand. En dan wordt het weer gezellig. En dan gaat iedereen... Ze tuin verzieren. En ik vind, dat, vind die ijsbaan daar wel echt een symbool voor. De twaalfde editie is er natuurlijk twee keer volgens mij niet geweest... vanwege corona en uh, andere moeilijkheden. En nu is de echte vraag. Ja. Gaan wij ons dan aanmelden als curling team? Ja! ja. Oh, heb, dat is in, een goed idee. Ik heb eens gekurlt, weet je dat al? Nou, oh, ja, nou ja. Hebben we hebben zelfs ervaring in ons team. Ja, dat, ja, dat is echt een was goed een, idee. Ik, heb ja. en, ik ben serieus, ik wil het wel doen hoor. Jelmer en Eminem. Alleen, alleen, alleen met jullie. Even door. dat, we moeten niet op schaatsen hier. Ik kan schaatsen. Ik niet. Dat goed. Je, nee, je hoeft op niet op schaatsen, je zit in schoenen. Dat dacht schoenen, ik al. Dan is het iets wat ik ook misschien wel zou gaan doen. Je hebt schoenen aan. Ja, dat, dat, dat was voor je ook En je hebt ook, ook maar twee mensen per keer, dus met z'n vieren kan dat makkelijk. durf ik wel. Nou, als we dat met elkaar we lijken dat is superleuk. Ik, ja, dan kan je nog een leuke krijgen. Dus. team, bij ja. deze. We hebben ons uh, aangekondigd. en ja, M&M's, naar een curlingbaan bij jou in de buurt uh, in Zandvoort. Maar, wat natuurlijk ook nog even belangrijk is om te noemen, is dat het een volledige vrijwilligersstichting is. En dat ze dus altijd nog mensen zoeken die enthousiast zijn om mee te helpen. Het is een volledig gesponsord evenement. Dus echt een, uh, een Zandvoort iets zou ik willen zeggen. En, uh, dus wil je je aanmelden, dan kan het via Roy Sandbergen bij bestuur En help ook deze editie weer tot een succes te maken. Dan hebben we het eigenlijk nog steeds over de decembermaand. Want er komt een vuurwerk, totaal vuurwerkverbod op en rond het Zandvoortse strand. Um, dat is... Uh, sinds de algemene verordening in 2017 al niet toegestaan. Uh, maar, even kijken. Uh, toen is er later nog onderzocht of het ook op en rond het strand... en vooral dan op de boulevard ook verboden kan worden. En dat kan ook. Nou ja, tenminste, want degene die over de regels gaat... die heeft gezegd, dat gaan we doen. Dus dan kan het. Uh, ja. Vuurwerk rond het strand zal dus nog minder uh, te zien zijn. Ja, jammer. Ik vind dat weer echt zo... Uh... Ja. ja, een beetje mierenneuken, hè maar goed, dat vind ik wel met meer regeltjes die soms worden doorgevoerd. Uh, nee, weet, maar ik weet vind het ook niet. Het nou, ding mevien. is, ik vind met vuurwerk, ik vind het uh, inderdaad dat je niet het hele jaar door als je daar in zo'n flat woont dat er knal wil. Maar dat, dat geldt eigenlijk voor heel Nederland natuurlijk. Want als is met corona een beetje begonnen, dat, dat vuurwerkverbod. Uh, ik vind het onzin met de oud en nieuw. Weet je, dat wordt al steeds strenger en strenger. De meeste ongelukken gebeuren toch met illegaal vuurwerk, ja. ...waarom zou je dat dat je dan voor de normale consument... ...die gewoon legaal vuurwerk koopt bij de intratuin... ...dat willen afnemen, maar goed. Het went ook wel weer, en helaas. Maar goed, dat zijn wel natuurlijk de ...waar we tegenwoordig helaas mee moeten doen. Uh, maar goed. Ja, ik, ja. Ik, ik, ik ben zelf altijd wel voorstander van... ...ik vind het vuurwerk wel leuk, vind ik dat het moet kunnen... Maar ik kan ook wel voorstellen met dieren en met sommige mensen iets te vinden. Dus ik heb altijd van ja moet je niet wat gewoon vuurwerksolnes instellen, om het zo maar te zeggen? Want dan kan je daar ook ja. iemand neerzetten die dat een beetje checkt. Weet ik je ik wel. ben ook wel voor een professionele vuurwerkshow. Ja, nee, ja. dat is ook leuk. Maar ja, over de hele boulevard. Ik, ik maar dat is dan wel weer ook weer is gevoel. Van zuid tot het gevoel. Van Zuid-Tot-South. Het is gewoon zo leuk om zelf een, een dingetje aan te zetten ja. en dan die knal te zien en zo, weet je wel. Het, dat heeft ook wel weer iets. Dus ik heb zoiets van: gewoon als je bepaalde zones zou doen, misschien is dat wel een beetje een. Een soort creatieve tussenoplossingen. Ja, ja, dat een je... beetje tegemoet komt aan ja. beide, ja. no? Dan zou je toch zeggen, het strand is een perfecte zon, Lekker open, weinig andere ja. Ja, maar mensen... ja, maar dit gaat ook om de rest van het jaar geloof ik. Ja, dat het klopt. gaat niet alleen maar. Om... Nee, dat ja, dat klopt. Met oud en nieuw vind ik sowieso. Ja, maar nu heb ik het over oud en nieuw ja, hè? Dan ja. vind ik dan dat het op het strand, dan zou het echt wel leuk zijn. Nee, de rest van het vind jaar vind ik het een ander verhaal. Dat vind verhaal. ik juist in dat strand best een, nog een veilige optie, om het zo te zeggen. Zeker de Noordboulevard. Ik bedoel, daar is, ja. daar is bijna niks. En er is ook niet echt grote natuur. En dan maken 50 dagen per jaar ook andere dingen herrie. Dus. Ja, nou ja, nee, ja heel, heel, heel plat. Maar ook ja. bijna geen, geen echte dieren, juist dat ene stukje daar. weet je wel. Dus ik denk dat dat dan nog het beste is. Hè? Ja. Ook voor mensen die nou, misschien ja, tegen zijn. Ja, maar juist een goed idee. Een zo idee? Ja. Ja. Komt iemand beter te, uh, met zijn busje en zijn trailers? Vol met illegaal vuurwerk uit Polen. Ja, ja. Okay. leuk goed, even de en, en, en, en we gaan even naar muziek, denk ik. Want ik wil jullie allemaal een heel mooi nummer laten horen. Dat ik dus ook. Dat ik heb een minor heb ontdekt, doordat iemand me dat aanraadde omdat we gewoon even bewust stilstonden van, nou, welke muziek inspireert jou nou? En we hebben eigenlijk één laatste Sanford-teneertje ontweken, maar daar ben ik ook niet heel rauwig om, want het ging namelijk over deze omroep. Kwart miljoen! Uh, we kijken naar uh, Porcupine Tree, met het nummer Trains, en luister even okay. goed, het is een prachtig nummer. And under the blind Jij... En jij beleefd het. Kom op, kom op, kom op, kom op, kom op. We leven, leven. Dit is het beleven. ritme van Zandvoort. Muzikale Intermezzo gehad. Wat vonden jullie van Porcupine Tree? Ja, met mooi, nummer. mooi ja. nummer. Even zes minuten van uh, kunnen genieten. Oh, het ja, was die. zes minuten. Ja. Oh, nee, nee, ik dacht namelijk dat we twee nummers achter elkaar hadden. Ja, dat nou. dacht ik ook, maar ik vond het wel een goed nummer, dus het is geen met elkaar. Ik vond het we vooral de overgangen leuk. Opbouw. Ja. Dus ik ga deze, denk ik, ook uh, zeker bewaren. Komt trouwens uit 2001. Dus het is ook wel weer een tijdje geleden. Maar dan uh, zie je hoe divers uh, onze mix ook weer Echt, vanavond is ongekend. Uh, samengesteld. We gaan nog even een uh, minuutje of vijf hebben over het volgende. Want, uh, nou ja, Bamischijf Nederland is weer helemaal over de kop. Uh, <lacht> want uh, de, ja, dat zijn mensen die zich zorgen maken over dat ooit de Bamischijf verwijderd uit het Nederlandse assortiment. Dat zijn echt een groep Nederlanders die zich daar druk op maken. Daar ben ik het mee eens. Dat is echt officieel zo. We hebben hier dus gewoon een Bamischijf Nederland. Ja, maar de Bamischijven zijn toch gewoon goede. Oké, maar. Hij heeft is... ook een Bamischijf zitten eten, hè? Dat, let op. Nee, maar. <laughs> ja, let op. Gesnapt. dat is dus de hele grap. Ja. Bamischijf staat helemaal niet onder druk. En ja. daarom noemen we het Bamischijf Nederland. Ja, ja. Omdat mensen dus bang zijn dat iets weggaat wat helemaal niet onder druk staat. Uh, zoals afgelopen week introduceerde de McDonald's in haar reclames de Vega Mac kroket En ja. dat is eigenlijk de aanleiding om te bespreken wat vinden we van de tegenwoordige vega-adaptieven op vlees. Met de introductie, dat mensen dus heel boos waren over de Mac Vega kroket. Ja. Laten we ervoor opstellen dat ik niet begrijp waarom mensen, medewerkers gaan bedrijf, bedrijven als er een vegetarische macroket wordt geserveerd. bestelt dan geen macroket. Dat denk ik, dan als logisch nadenkende <lacht> Nederlander. Maar goed, blijkbaar is dat moeilijk voor sommige mensen. Ik heb werkelijk wel ook nog nooit in mijn hele leven een macroket ergens voorbij zien komen. Nee. Ook niet de normale, toch? Nee, maar dat nee. zijn gewoon mensen met kamertemperatuur IQ. Kom op. <lacht> ja, dat is Nee, ja, maar... maar... Het, dat is het toch wel een beetje met dit eten. Dat, uh, kijk, het is niet alsof de, de, de McDonald's volledig vegetarisch wordt. En dan nog, nou, weet je wel. Nou, kijk, als een bedrijf die keuze maakt, dan moeten ze winstgevend blijven. Ja. Dat is een, toch een hele keuze. Ja, maar. je stem met je portemonnee, zeggen ze al. Wat, hè? Als je niet meer naar de McDonald's gaat, ja, dan gaat het heel gauw weer teruggedraaid worden. Nee, maar wat ik inderdaad... Ik zeg altijd voor de grap, en dat, weet, dat weten mensen die mij kennen. Ik zeg altijd, ja, vegetarisch, dat is plastic. En <laughs> dat is eigenlijk een soort jeugdtrauma van mij. Want ooit hadden we een keer een of ander... Gekregen van de Plus of zo. En oh wat God. zat daar nou in? Ja, een vegetarische schnitzel. Nou, dan denk je, dat is wel te eten. Het lag dan thuis, en als je naar de winkel te gaan, dan ga je dat eten. Nou, ik zweer het je, het was ongeveer net zo maals als een schoensel. Het was echt niet te vreten. En sindsdien heb ik eigenlijk vegetarisch eten een soort afgesweerd. En dat is heel jammer. En dat slaat helemaal nergens op, want het was denk ik zeker tien jaar geleden. Dus misschien is het niet al wel heel veel verbeterd. Ja, nou ja, weet je, ik het denk zo goeie... dat er veel verbeterd is. Ja, dat was, en ik, ik, ben, ik ben zelf een tijdje vegetarisch geweest, dat weet veel mensen niet. Maar dat, ja, zo, was, dat zo was. zie je er ook wel een beetje ja, uit. Hè. Ja, maar weet je, dat was, dat was. Het was te doen, ik moet zeggen, met terugwerkende kracht. Ja, het, ik, ik vind het echt niet zo lekker als, het, als de real deal, zeg maar. Ik denk ook niet dat, dat ze dat moeten proberen. Maar ja, weet je, wat ik wel met vind Jij zegt, ja, vegan opties zijn goed, hè? Maar de opties. Maar het punt is, een kroket is toch wel iets. Daar is vlees zo'n beetje het, het, het hoofdding in. En het is geen optie. Ze zijn gewoon volledig overgestapt naar zo'n Dus Ik snap best dat mensen het niet prettig vinden. Maar la laat ik ze sowieso één ding voorop stellen. Heel de McDonald's is, is gewoon troep. Ja, sorry. Ik, ik weet dat er heel veel ja. mensen zijn die van de McDonald's houden. Maar ik vind het allemaal echt smerige, verlepte zooi. En, en ik vind de sfeer in de Albertijnen echt een kerkhof is gezelliger. Daar heb je tenminste nog oudjes waar ja, je leuk mee kan praten, weet je wel. Ja. Het is een soort, soort... Een, een, een wespennest ja, ook, hè? Ik, ik snap het niet, maar. Bij, bij Haarlem ook heb je er eentje een soort wespennest... want al die, die, die brommetjes komen erop af, weet je wel... Met, met die jongeren die er een beetje omheen staan. Oh, je bedoelt die en, tegenover nou, steken de elkaar nog niet, letterlijk nog. Dat, dat valt nog mee hier, ja, ja, maar... Ja, die jongeren kennen de V&D niet, hoor, die daar voor die Mac staan. Nee, nee die kijken er al mee, no ik, ik heb nostalgische ja. uh, gevoelens bij die Haarlemse McDonald's. Ah, ja, ja, ja. Weet je waarom? Omdat wij gingen nog wel eens met een verjaardag... naar de film in Haarlem. Ja, ja. En wat oh, gingen ja. we dan altijd voor of na de film doen? Gingen we een kindermenu bij de McDonald's eten? Nou, ja, dat dat ik ook nog. Dat je zo'n Chinees ja. panda speeltje had. Maar ja, ja, later... Ja, ja. Hey. En, dan, dan, uh, en dat twee, je dan ook, uh, een jaar later... op, op de rommelmarkt in je, in, je, in je... wat is het? In je grappelton, 50 cent? Dus al die ja, McDonald's ja. dingen, weet je wel? Ja. Nee, kijk, ik, wow, ik, ik cool. zie het zo. Tens, Kapitalistisch uh, je gewoon, vanuit, vanaf het jaar 1. Ja. Precies, ja. maar ik zie het gewoon zo. Tenzij erin je gewoon echt geen... Geen, geen hele goede reden om naar de McDonald's te gaan. Dat alsof je bent onderweg. En het is gewoon toevallig die, die, dat ene restaurant aan de weg. Of noem maar op. Weet je? Ik moet of... zeggen. Ja? Kijk, McDonald's is troep. En je voelt inderdaad. Ook al heb je één frietje op. Voel je, je meteen voller dan als je twintig voorgerechten bij een restaurant bestelt. En die Daar van, heb je honger, hè? Daar ja, ben ik niet van mee eens. spreken. Dus, maar ik vind af en toe wel lekker. Alleen, ik heb, wat ik altijd bij de McDonald's heb, wat ik net zeg. Bij een restaurant kan ik een voor een fix hoofdgerecht en een nagerecht eten. En dan heb ik gewoon lekker gegeten. Met een McDonald's heb ik een hamburger en een frietje. En dan denk ik, wat is dit? Ik heb mijn maar, hele buik plaats. Maar laten we het opstellen. Jij zei aan McDonald's een soort Westfinist. Die McDonald's in Haarlem is ook wel echt de graftakken McDonald's. hoor. Dat is wel echt de onderwerp van ja, nou, McDonald's. Ja, oh, dat denk je. Maar ik, niet, ik heb Mac. ook vrienden in Den Helder gehad. En op een aantal andere plekken. De, Den Helder. Nou, daar zijn, ja, daar zijn Le leven de, daar mensen? Daar in. leven mensen, ja, helaas. Oh, ja, helaas. De, maar weet je, daar is de McDonald's. De... Harlem is dan echt wel, zeg leven. maar, gewoon nog de lieve McDonald's. Maar luister, dus als, als dan in Harlem is, maar een beetje het voorgeborgde. En dan is Den Helder het vage vuur. Maar staat McDonald's toch vooral bekend om die wegrestaurants. Ja, daar, ja. Kan, daar kan Ja, het ja maar waar is, ze, waar in Amerika staan ze dus ook al bekend als de plek waar ze altijd een drugsdeal, een shooting of whatever. Is. Maar het gaat gewoon wereldwijd. De McDonald's heeft niet de, per de se het imago voor de drugs. De McShooting. De, de McShooting. Ja, ja, maar laten ja, we zien. gewoon. Uh, anyway, Mix, yes. ging uh, het over de oh. vegetarische ja. gerechten. Nu komt hij. Dit wordt nu weer Mickey sluit hem even af. Wat is jouw ervaring met uh, nou, vega-adaptaties? Ik heb nog nooit in mijn hele leven vegetarisch gegeten en dat wil ik graag zo houden. Groente heb en fruit is ik... meer dan genoeg. Eet je, eet je elke dag vlees? Als het kan wel, ja. En soms, maar dan ben je je uh, dus... al hele kilo's, als het, als het uh, ah, aan mij ligt. Kilo's waar? verrips, jongen, dan kan eet ik het zo eten. Ik verslint een je... toer de doof van een halve kilo. Maar, oh, hey, Of wat dacht je van... Um, WauwQ beef? Ik kan een kilo'tje wauwQ <laughs> want om uh, te slinden, hoor. Dat is maar, niet normaal. Mickey, eet je elke dag vlees? Als het kan, ja. Eigenlijk wel. Maar als dat dus niet zo is... dan ben Als je het dus niet zo is, dan een heb ik iets letter. van Mexicaanse bonenschotel. zit er ook gehakt in. Maar dan ben je dus een... Flexitariër. Nee, en we gaan erover. Ik heb elke dag wel vlees. En als, het niet wat? De, als het niet s'avonds is, dan is het wel mijn broodje. Heb ik broodje met slagers gekookte worst? En weet je wel het... gekookte worst, palingworst, salami. En noem je... het maar op, ik eet alles. Ik geloof Als er maar vlees in zit, als het maar een dier is geweest. Oké. Okay. Als okay. okay. nog beter. Mickey Mekkie, Deze je weet... koeienworst is lekker, man. <laughs> Mickey, je weet dat je zojuist uh, een fragment hebt uh, ingesproken voor de compilatie aan het eind van het jaar. Uh, nou, dat is toch helemaal mooi. Maar je weet oh, oh, oh. dat in het scheppingsverhaal stond dat God ons heeft geleerd om alles te eten behalve dieren, Hè? Dus om vegetarisch te leven. Waarom heb je dan een koekje gemaakt? Oh ja, dat is voor de melk. Ja. Waarom heb je dan varkens? Voor het vee, voor het vlees. Voor het werk, voor het, bacon. Voor het vlees. nee. varken is beken. Kijk in het scheppingsverhaal. Nee. We gaan naar de We hit een van de maand. Wil de christen wat zeggen? De M&M hit van de maand. En de M&M hit komt deze keer van Mirko. En ondertussen worden even de verschillende scheppingsfalen naar boven gehaald. Maar wat is jouw M&M hit meer? Mijn M&M hit, dat is een, uh, een oud country nummer. En dat heet uh, Will the Circle Be Unbroken. En dit is dan de versie van de nitty gritty nog wat. De nitty, vind... de nitty gritty Dirt Band, Mother Maybe. Ja, en ik vind het gewoon een uh, ontzettend lekker meezingertje eigenlijk. En het is wel een beetje een, een duistere tekst. Maar ik vind het gewoon een mooi contrast op, op okay. al die moderne gelikte muziek. Dus dat is hem. We, We gaan, gaan er naartoe. M&M hit van de maand. Are this body you are holding, Lord I hate to see her go. Nou, die country vibes zitten vandaag wel goed in. In het eerste uur al Tim McGraw en nu ja, de nitty gritty hoor. dirt band Mother Mebbly. Met Will the Circle Be Unbroken? En uh, dat was een heerlijke muziek. En we draaien nog even kort door. Uh, een kleine halve minuut over de volgende dingen. Ja, want uh, het is volgende maand een goede maand voor muziekreleases. 1989 Taylor's version, we het al even over. Die komt uit. Uh, ik weet niet precies welke datum. Ik geloof 12 of Zoiets in oktober in ieder geval. Mirko is het nu aan het opzoeken denk ik. Uh, volgende week uh, vrijdag om precies te zijn staat in Heler in de AFAS live. Uh, met hun cuts and Bruises Tour. Daar heb ik wat zin. Ik en jammer gaan er ook naartoe. Uh, en 20 oktober komt er ook nog een nieuw album uit van de pop -punk band blink toe. Die zijn overigens over een aantal weken ook in Nederland. Dat is ook stijf uitverkocht. Ga ik helaas niet naartoe. Maar uh, kijk wel uit naar dat nieuwe album. Ja, uh, dus tot en, zo uh, doordraaien. En op uh, 13 oktober komt van Troy Sivan, waar we nu dus ook deze ja. uitzending mee openen. Het album "Something to Give Each Other" en in het nummer "Got Me Started" hoor je dat dus in een soort spin of loop. Hoor je dat door het nummer gezongen. Ja. En uh, Dat vond ik wel. En, uh, en ik voel dus niet. een tripje naar de platenzaak aankomen volgende maand. Ja, zeker ja. voor de nieuwe release van AC Sleder, Keanu Silva, B.L.R., Alan Walker en wat dacht je van Tony Metric of Sikto? Kijk de dit Kwaliteit is, dit muziek, want wat jij zo net hebt opgenoemd, dat kent niemand. Nee, maar natuurlijk. ho, ho, ho. Deze rubriek is bedoeld dat iedereen zijn uh, inbrengt. Zeker. Nou, bij deze. Eerst de dus, sleder. Mar Mirko, op welke manier draait jouw komende maand nog door? Mijn, mijn komende maand draait zo door. Ik druk op de, de, de new releases playlist van Spotify... en ik zie gewoon wat het algoritme mij voert. Gewoon oh, blis. Ja, gewoon blitz. Ik merk het wel. Ik heb mij altijd echt geen idee wie met die nieuwe muziek komt, Nou goed, uh, Inhaler komt met een nieuw album. En, uh, of nee, kom? met een tour ja, dus. Een tour. Van Cuts and Bruises. En daar is dit een nummer van. Uh, het nummer So Far So Good. Ik vind het een prima album. Heeft wat mindere echte commerciële hits. Dat zie je ja, ook al aan de luistercijfers. Maar het laat wel hun uh, ja, echte stijl wel zien. Zo meteen natuurlijk Lucy met de horoscoop. Dus blijf zitten. Well, I'm good, but you're onto me. I guess it just feels like my only friend is my enemy. I guess it still feels like Daar zijn we weer. Met het nummer inhaler so far so good. Ja. En zoals vaker gebeurt er hier buiten de microfoon. Meer dan onder record. Om het zo maar even te zeggen. We hadden het over. Uh, ja we hadden het eigenlijk over heel veel dingen. En een beetje. Uh, ja over nog even over die schutter van gisteren natuurlijk. Hè, hoe uh, iemand dat zo kan doen. En dat hij ook schijnbaar rechtsextremistische sympathieën had. Um, waar je natuurlijk bij dit soort. Uh, schietpartij had het lastig van zeggen of dat ook echt het motief was. Dat moet natuurlijk onderzocht worden. Diegene was waarschijnlijk vanwege zijn psychische klachten gewoon... Uh, nou, uh, dat dat zijn beweegredenen waren. Uh, en toen viel het woordje woke. En toen wilden mensen in deze studio heel graag een bepaald nummer horen. Ja. Namelijk uh, van Arjen Lubach. Die heeft er ter gelegenheid van zijn theatershow... die alweer vier jaar geleden het land doortoerde... een nummer van gemaakt. En zoals Arjen Lubach natuurlijk graag doet... is hij ook altijd... Uh, is niet bang voor een beetje zelfspot en uh, satire. En heeft dus een liedje opgenomen over woke. Hoewel sommige mensen hem daar natuurlijk soms ook in plaatsen. Wat misschien op sommige punten ook wel terecht kan zijn. Maar het mooie aan een comedian, hè, een vorm van kunst... is dat je dat uh, ja, ook los van je kan zetten. En dat doet hij natuurlijk op mooie wijze. Dus in de plaats van een horoscoop hebben wij een soort... ja, ook een inzichtelijk, uh, inzichtelijk liedje... ...en hebben we niet reclame gemaakt... ...voor misschien wel de enige adverteerder op deze omroep. Nee, uh, een YouTube-reclame. Uh, nee, dat was natuurlijk even... ...een uh, flauw grapje nee. tussendoor. zong voor, dat zijn de real ones. Dat, dat zijn echt. Ja, ja, dat zijn ja, echte, echte OG's. Ja, ja, ja. Dat maar zijn echte G's. We, maar we gaan nu even naar het nummer van Arjo Lubach. Het nummer Woke. Daar toerde hij mee in de... Uh, uh, ...in de zalen van Nederland... ...in de theaterzalen... ...en bracht dat in september 2019 uit... We gaan even luisteren en ik ben benieuwd wat jullie van de tekst vooral vinden, want daar gaat het natuurlijk om vaker bij een liedje. Ik ben een meisje van twintig, ik studeer psychologie. Ik hou van kritisch denken, van debat en polemiek. En ben ik het niet eens met wat op college wordt gezegd, dan schreeuw ik vuile fascist. En dan ga ik weer weg, want ik ben woke, zo woke. Ik ben wakkerder dan ooit. Ik volg Twitter, dus weet precies wat er speelt En daarom heb ik heel de wereld in groepjes verdeeld Ja ik ben woke, zo woke Ik ben wakkerder dan ooit Hoor wat ik zing, luister goed naar mijn les En vind je iets een beetje anders, nou dan ben je dus trash Ja ik ben woke Als je een donker iemand ziet, gebruik geen ouderwets woord Geen N-woord, geen zwarte, geen kleurling, geen moor ik zelf ben woke, ik weet precies hoe het hoort Ik zeg, hey nee, sorry voor alles En dan loop ik weer door En mannen zijn kut, het zijn stuk voor stuk zwijnen Zonder de vrouwen vinden dat ze beter zijn En elke man die dat vindt, die mag dus tegen de muur Behalve moslimmannen, want dat is hun cultuur Ja, ik ben woke, zo woke Ik ben wakkerder dan ooit Ik volg Twitter dus weet precies wat er mankeert Ook al heb ik alles recht rechts van mij De virus geblokkeerd Ja ik ben En ik ben hetero dus het zit me niet mee Mijn beste vriendin, die is dapper en gay Laatst vroeg ze, wil je het niet met mij eens proberen? En ik zag dat niet zitten, maar wil ook niet discrimineren Ik hield me groot, en niet dat ze het wist Ik ben heel de nacht heel erg pijnlijk gevist Maar zij heeft het pas moeilijk, dus wat zij kan, kan ik ook Ik draag het leed van onderdrukte, want dan ben je pas woke Ja, ik kan woke Maar nu is alles anders. Ik was laatst met mijn vrienden en we keken naar tv. Er was een witte man die maakte grapjes over mensen. Ik was wow, zo wo. ik was wakkerder dan ooit Ik volgde Twitter, dus wist precies wat er mankeert Maar nu kan ik niks meer lezen, want nu ben ik geblokkeerd Ja, ik was wakker zo woke, ik was wakkerder dan ooit En ik wilde niemand krenken, maar ik had mijn agency niet mee En nu kan ik alleen nog denken, aan die tijd van lang geleden ooit was ik woke. Ja, wat vonden we ervan? Ja, ik vond hem leuk, maar ik ken hem natuurlijk al. Jij hebt een keer die, die show laten zien op die stream die je toen kon kopen. Ja, echt fantastisch. Ja, nu is hij gratis. Die is, ja. die is ja, gewoon... YouTube. Wederom een mooi voorbeeld van hoe satire tegenwoordige werkelijkheid is en omgekeerd. Ja. ja en het en ook hoe belangrijk goed. satire is. Ja. Ik heb zelfs gewoon en, helemaal niks gezegd, maar het klopt goed, hè? En de ja. vrijheid. Ja. Van, uh, we waren voor het eerst stil tijdens een lied deze uitzending. Dat is wel waar. Ja. Ja. Nou, dat hebben we dan ook weer mooi bereikt. Dankzij, ja, dankzij onze eigen messias Arjen Lubach. Nee, nee. tevreden. Ja, uh, Oké, okay, we gaan nog even naar Blink One 82, voordat we deze show helemaal gaan afkondigen. Met nee. dus ook weer een nieuw nummer. One more time, ja, want yeah. nog één keer dan. Ja, dit dan. wordt de titeltrack van het nieuwe album. Nog één. Strangers, from strangers into brothers, from brothers into strangers once again. We saw the whole world, but I couldn't see the meaning. I couldn't even recognize my friends Older But nothing's any different Right now feels the same, I wonder why I wish they told us It shouldn't take a sickness, a rare plane's falling out the sky. Do I have to die to hear you miss me? Do I have to die to hear you say goodbye? I don't wanna act like there's too much. Link 182 kwam een aantal weken terug met een nieuwe album. One More Time en de gelijknamige hitsingle. We komen nog met een nieuw album over een paar weken. Oh, dus het is nog niet uit? Nee, 20 oktober. Oh, en dit is een van dit dit is, is de eerste singles. Dit zeg maar. is de tweede single van het album. Je had eerst Edging, dat is vorig jaar uitgekomen. En ja. toen had je die dubbel single One More Time en More Than You Know, die zijn tegelijk uitgekomen. Dat zijn nummers op het album uh, van uh, One More Time. Dat komt in oktober. En Micky ziet iets heel leuks nu. Ja. We hebben. Het valt wel op. We hebben normaal niet gepraat... over de Formule 1, deze uitzending. Nou, we hebben nog een minuutje. Hij stond bij het kwartier, zou ik hem ingezet. was leuk, de Formule 1. Ik ben nog nooit zo nat geregeld... op één dag. Dat was echt... Oh. Ja, maar, ja, wij hadden dan echt... te ja. pech op die zaterdag. Want mijn ouders eh, die zijn het hele weekend geweest. Vrijdag, zaterdag, zondag. En alleen op de zaterdag was het weer... zo dusdanig slecht... dat we echt dat iedereen echt de impuls had om gewoon... fuck it, YOLO, fuck mijn geld, ik ga gewoon naar huis. Ja, ik en dat moest... was alleen op zaterdag. Ja. want Zondag was veel regen, hè? ik heb het net eens gezien. Maar zondag was wel gewoon verder prima... want je had dus droge stukjes, ja. dus je kon opdrogen. En het was eindelijk weer een keer spannend op zand, hoor. Way Zeker, echt, hoor, die buien perfect getimed, hoor. Ho ja, echt, holy shit. Je zou shit. zeggen dat er een regisseur die buien aan het starten was, hè? Ja, dit echt was fantastisch. Echt. By far ja. een van de meest spannende races ja. in, in tijden. Nou, Singapore was ook wel van de laatste padontjes. Dus die besloot het goed deels om in de muur te Wee, rijden. oei. Ik zat echt zo voor de TV, weet je wel? Ja. Echt, uh, ik zat er echt lekker in. Ja, je zat er zo voor en dan ineens pakkeert hij hem in de muur. En dan denk je: holy ja. shit. Wat gebeurt hier? Echt niet normaal. Ja, echt fantastisch. Maar uh, mocht ik het te komen op Zandvoort, ik vond het wel leuk om er een keer bij te zijn op zaterdag. Ook al was het kut weer. Ja. En, en dan volgend jaar? Nee, ik heb hem niet even voor elkaar voor volgend jaar. Want ik denk, ik ga me niet weer vrijwillig willen gaan zo'n helse dag aanmelden. Ja, maar, wel jammer. Je, kijk, het ding is, ik had het leuk gevonden. Maar ik vond het toch even een te groot risico om weer in de regen te staan. En het was voor mij meer een ervaring. Ik wilde er graag een keer bij zijn. Ik ben er nu een keer bij geweest. En nu denk je misschien de toekomst weer een keertje. Ja, nou ja, als die hm. er nog is. Ja, ja, ja, ja. nog twee uh, jaar Hij is verlengd. Denk, ja. Nou ja. 24 en 25. Ja. ja. Um, yes. yes. Ik weet het niet. Maar ik, weet het uh, wel. Uh, ik heb de sfeer lekker geproefd, ook in het dorp en ook s'avonds. En dat vond ik ook best wel geslaagd en ook weer mooi dat dat allemaal is neergezet. Zodat ook nog de ondernemers en z'n zelf er iets aan overhoudt. Dat uh, vind ik altijd nog mooi om te zien. Ik wil jullie allemaal de MM's weer even bedanken voor deze maand. Tot volgende maand. Ja, tot volgende maand. Absoluut. Ja, ik ook. Dankjewel, ik heb er ja. zin in. Ik moest je microfoon nog even aanzetten. En uh, volgende maand zijn we er op de volgende dag. Ja, ja dat ben ik aan het opzoeken, snel. Alleen Eken. de computer loopt hier vast. Snel. Ja, Misschien dat ze met die subsidie iets kunnen doen. <coughs> Hint. 27 oktober. 27 oktober zijn we weer bij jullie terug. Tot dan op de vertrouwde... Uh, laatste vrijdag van de maand. Plek. Ja, inderdaad. De laatste vrijdag van de maand. En nu? Dit is uh, The Killers met Your Side of Town. Ja, die brengen allemaal muziek uit, maar eigenlijk nooit albums. En dit is een nieuwe single, inderdaad. ja. Dus, uh, nou ja, goed. Vast wel ooit een album. Nou, aan jouw kant van de stad zijn Irrelevant. we de Volgende keer weer, waar yes. dan ook. Ook online te volgen, dus dan eigenlijk overal. Zeker.